Nou, het is nu weer goed, dus laten we het maar gewoon proberen. Laten we het maar gewoon proberen. Dat vind ik een uh, mooie openingszin. Ja. Nou, dat gaan we dan doen, Mario. Even kijken. Het is uh, vandaag uh, 9 december uh, in het jaar 2020. En we gaan beginnen aan praatafel nummer 53... met alweer een heel hoog gehalte aan... Wow. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Osier en Mario Reghet. Zeker weten, luisteraars, hartstikke welkom. Uh, dit is de 53-stal weer. Uh, zo, zo, zoals ik zei, het is 9 december en uh, de dagen worden maar korter en korter. Maar ja, binnenkort, over een week of drie, gaan ze weer langer worden. Dus dat is dan ook weer uh, fijn. Uh, voor mij is het van in uh, Bergen in uh, de buurt van Antwerpen, zeg maar, in het Vlaamse land zeg ik een uh, hele goede beleving aan u. Ik, vind, ik weet niet of dat je nou s ochtends, s middags of s avonds luistert... maar we zeggen dus in ieder geval... een uh, hartelijk welkom aan deze show van mij. Ja, en uh, dat geldt natuurlijk ook voor, voor mij, voor Rotterdam. Het hartje van Rotterdam om precies te zijn aan de markt. Uh, dus uh, laten we hopen dat het weer een leuke... en uh, vooral ook boeiende uitzending gaat worden. We gaan de mensen gewoon boeien... Eh, niks te hopen. We gaan ja. dat gewoon doen. We boeien de mensen. We gaan dat gewoon doen. Eh, Vind ik ook. <laughs> eh, met handboeien en voetboeien en wetenschapsboeien. Even kort wat we deze week hebben. In de techniek van de week de fluorescensielamp. En ik denk niet dat je daarmee gewoon een TL-buis bedoelt. Eh... Onder andere? Ja, we zijn een beetje door de verguisde wetenschappers heen. Uh, daarom gaan we nu ons richten op vergeten wetenschappers. Het uh, ja. kan zijn dat u ze gekend hebt. Maar het uh, kan zeker dan zijn dat u ze vergeten bent. Maar uh, daar gaan we iets aan doen. En deze week is de beurt aan meneer Frederik Banting... Nou ja, we gaan het allemaal horen. Yep. In de Ig Nobel gaan we kikkers zien zweven zonder dat u drugs hoeft te nemen. Dat, dat kan gewoon, uh, ja, je kan een kikker zien zweven. En yeah. dan in de ongrijpbare mm -hmm. mens, arachibutyrofobie. Ja, ook ja, dat... Ook ja, arachibutyrofobie. <laughs> ja, ook dat bestaat en u wist het niet, <laughs> maar dat is weer iets vanmorgen morgen bij de waterkoeler op het werk of... Of ergens anders ja. over te babbelen. Uh, we hebben een haiku van onze makker Filip. Uh, want uh, ja, die kan er zelfs niet bij zijn door allerlei omstandigheden. Maar dat gaat wel goed komen voor alle fans in elk geval. Maar hij, hij is toch heel even bij met een uh, haiku. Daar gaan we straks van genieten. En dan hebben we nog een organisme van de week. En dat is deze keer het vogelbekdier. En dat is inderdaad een hele vreemde eend in de evolutionaire bijt Mario, hè? Zo is het. Het is een alien. All right. Maar Episodale zoals altijd uh, starten we yeah. met, wat, uh, met wat nieuwtjes maar, hè? Ja, ja, ja, nou, ja dat is wel verstandig. Wetenschap nieuwtjes. Ja, de laatste inzichten krijgt u van ons... en we hebben weer een uh, leuke greep gedaan... Uh, Zondagavond, uh, maar dat is dan wel belangrijk... dat je dat op de juiste datum prikt. Want uh, ja, vandaag is het 9 december, dus wanneer, wat is het? Even kijken, uh, zondag wordt dan de dertiende. De dertiende de dag van de maand. Uh, zou je s'avonds ja. best naar buiten gaan? Want het wordt een show in the sky, namelijk uh, van Cientas.nl. Uh, Sientias, uh, met link in de show notes, uh, hebben we vernomen... dat het weer de beurt is aan de Geminiden. Mario, kijk jij daar ook naar? Ja, soms. En we hebben, een tijdje geleden hebben we de Perseiden gehad. Maar daar konden we helaas niets van zien, want het was bewolkt. En aanstaande zondag zal het uh, laten we hopen dat we wat zien. Want uh, ja, de weersverwachtingen zijn toch niet optimaal. En sowieso in, in België en in Nederland... Uh, hebben we niet echt een goede plek om dit soort dingen perfect te zien. Oh, nee. Helaas. En, en, en waar nee, komt... Ik, uh, als je kijkt... Uh, nou ja, uh, ik, ik kan me nog herinneren. Uh, mijn laatste grote vakantie was in Zuid-Afrika. Ik heb daar in de tuin gezeten bij iemand en naar boven gekeken. En ik zag de hele band van de melk weglopen. Dat is alsof, het een, uh, of, alsof ik naar een Hubble foto zat te kijken. En wow. dat is toch echt wel een heel ander, uh, ander verhaal dan... Uh, dan zeg maar op ons plekje. En dat is toch al teleurstellend vaak. We zien wel wat sterren, maar het is nooit zo'n overweldigende ervaring, zal ik maar zeggen. Nee, nee, maar dat is ook veel meer wat lucht- en lichtvervuiling en dat soort dingen. Ja. Zeker. Is. Dus. Ja, we hebben natuurlijk bij ons de, de, de kassen, het Westland. Dus dat is een enorme bron van lichtvervuiling. En dat zal bij jullie ook niet anders zijn in België? Nee, nee, helaas ja. En hier heb je dan ook nog al die lichten op de snelwegen en alles, dus het is hier nog misschien zelfs een stuk erger als in Nederland. Want wordt inderdaad aan licht, lichtvervuiling wordt hier nog niet echt zo heel actief uh, dingen gedaan, helaas. Nee. Daar is ruimte voor verbetering. Dus aanstaande zondag, de 13 december. Uh, ja, en volgens uh, Scientias uh, staat er toch van... Uh, ja, in de nacht van zondag op maandag zijn namelijk weer die Geminiden te aanschouwen. En volgens Mark van der Sluis van hemelpuntwaarnemen.com... Ja, dat is een website, zijn de omstandigheden dit jaar bijzonder gunstig. Hè? En dus kunnen we bij Helder weer... Oh, wow, ja, dat zal wel meer met de hoek, de draaihoek van de aarde te maken hebben. En als het helder weer is, zou je toch zeker honderd vallende sterren per uur kunnen spotten. Dat zijn er inderdaad wel wat. Ja, dat zijn er geen minuten. ja. En ja, er ja, wordt hier nog is, gezegd echt... dat ze zich kenmerken door grote aantallen... de helderheid, een gelige kleur en een korte sporen. Ja, ik heb dan wel eens met vallende sterren. Soms denk je dat je er een... Dat is, kan zo kort zijn je denkt dat het er een was. Want het hele... en, en het kan gewoon, gewoon een, een storing zijn geweest in de hersenen. Of een, het kan alles zijn geweest. Ja. Wie ik zal kan... het zeggen? Ik kan me nog wel herinneren, dit is dan twintig jaar geleden of zo in Istanbul. dat was uh, s avonds op straat liepen we daar en uh, er liep wel wat volk buiten. En, en daar was uh, zo'n groen uh, lichtspoor een, een object wat zo langs de hemel trok... en dan zo inderdaad uit elkaar viel. In, uh, het was net een soort vuurwerk, nou, dat was ook een soort meteoor die dan uh, uit elkaar vielen en opbranden. Okay. Dus uh, ik heb dat eens een keer kunnen aanschouwen. En dat is anders dan die Geminide. En ik weet nog heel duidelijk dat dat ding groenachtig was. Dat was heel speciaal. En, en okay. iedereen stond elkaar zo aan te kijken. Wat de fuck, wat was dit nou en zo. <lacht> yeah. dus. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. <lacht> ja, dat zijn wel rare dingen, zoiets. Maar ja, over het algemeen is het natuurlijk de start van een comedie je ziet. De, de stofdeeltjes en de kleur, dat zal ongetwijfeld te maken hebben... Met de zware metalen, welke dat zijn. Ja. ja dus ja. Alweer alweer een, een ervaring om nooit meer te vergeten. Hey, um, om nooit meer te vergeten. Ook van Scientias.nl ja. een ander berichtje. Dat, uh, en dat lijkt me misschien ook voor ons bruikbaar. Ik weet het niet. Maar ook mussen, de vogeltjes, blijken medicijnen te gebruiken. Op de website lees je dan door geneeskrachtige bladeren in hun nestjes te leggen... beschermen ze zichzelf en hun jongen tegen parasieten. Jazeker. Wanneer je ergens last van hebt, kan de dokter in veel gevallen medicijn voorschrijven. Maar wij mensen zijn niet de enige die vertrouwen op een werkend medicijn. en dus. Onder andere de Chinese roodkopmus <coughs> lijken erbij te zweren. Dus ja, die leggen, op de een of andere manier weten ze ja. welke kruiden geneeskrachtig zijn. En, uh, en parasieten weren. Nou ja, zeker. En je, en je ziet ook heel vaak dat met name vogels, maar ook zoogdieren... bovengemiddeld last hebben van parasieten. Vlooien, teken, noem het maar op. Ook insecten hebben dat vaak. Ik heb uh, wel de nodige insecten onder mijn microscoop gehad. Waarbij ik gewoon de, de, de, de, de veel kleinere teken en meten heb zien zitten. Uh, en inderdaad uh, is het dan verstandig. als uh, Er wordt veel aan insectenbestrijding gedaan in de dierenwereld. Heel, heel veel dieren laten zich plukken. Bijvoorbeeld neem nou die, die, die supergrote die capybaras. Die zien eruit als een hamster. Maar dan een hamster van zo'n slordige 50 kilo. Die laten zich lekker leeg plukken. Plukken door een vogels die daar uh, de parasieten uit weten te halen. Dus dat, ze, dat is allemaal uh, uh, uh, ongediertebestrijding wat ze doen. En dat is voor die kruiden natuurlijk niet anders. Nee, nee. En bij vissen denk je dan aan die zuigvissen die zich aan walvissen vastmaken. Zeker. Die, die, die reinigen ook al uh, dingen van de huid en zo. Zeker. Ja. Dus, uh, maar ja, met name moet je, maar eens, moet je maar eens goed kijken naar een veer die je vindt. De veren die je vindt op straat, van een duif of zo... hebben altijd vlooien en parasieten. Dus. dus ja, ik zat gisteren trouwens nog te kijken naar de Hobbit... en met veel plezier, en dan zie je inderdaad... Uh, uiteindelijk uh, zitten zit dan uh, de, de hoofdrolspelers in een boom te wachten... totdat ze verslonden worden. En de, de tovenaar van het, spelletje, die laat, uh, van, van het stelletje uh, die laat ineens een paar enorme adelaars aanrukken... waar iedereen op kan gaan zitten... Mm -hmm. En dan zie ik dat en dan, en dan denk ik van... nou, die moeten vlooien hebben zo groot als een stofzuiger. Heb je? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Amai. Ja, dus het, het, het, het, ze hebben allemaal wat van die vreemde beesten, inderdaad. Maar ja, dus wat je nu vertelt dus, over ja. zo'n duivenveer... die zou je dan zeker niet moeten oppakken en in je hoofdtooi steken of zo. Of als versiering eh, gewoon niet aanraken. Want duiven zijn nou, toch een uh, vat vol ellende, geloof ik, nou ja, maar daar hebben wij gelukkig niet zoveel last van... want niet veel parasieten kunnen ook op ons leven. Ah. De meeste parasieten zijn redelijk, uh, soort, uh, die zitten redelijk vast aan een bepaalde soort. Dus ze uh, dus, uh, dus, dan, dus, dan, dus kunnen niks met ons. Oké, okay. nou ja. Maar onze luizen kunnen wel verhuizen... van, van de schaamstreek naar de oksel en van de oksel naar de snor. Dat kan dus weer wel. Oei. Maar die zullen dus, dus uh, maar dus die, die andere dieren zullen weer geen last hebben van onze luizen, zou ik maar zeggen. Hmm. Ja, ja, dus interspecies ja. is niet zo gebruikelijk. Het is uh, elk, elke soort van parasiet die hecht zich aan een bepaalde soort. Want daar zijn ze dan kennelijk ook op ge, geëvolueerd, hè, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, inderdaad, dat is ook zo. Zoals ook uh, rupsen hun eigen waardplanten hebben, zo hebben ook parasieten hun eigen organismen. Ja. All right. Hey, het volgende nieuwtje is ook wel boeiend. Dus in, uh, in de katholieke universiteit van Leuven, dat is hier in Vlaanderen... hebben onderzoekers 203 genen geïdentificeerd... die mee de vorm van ons gezicht bepalen... In een internationale studie onder leiding van de katholieke... koninklijke, wil ik steeds maar zeggen, de katholieke Universiteit Leuven... en uh, met Pennsylvania State University... hebben onderzoekers 203 genen geïdentificeerd... die belangrijk zijn voor de vorm van ons gezicht. En van die genen zijn er 53 nog nooit eerder gerapporteerd. Dus we hopen dat ons werk inzicht kan bieden in craniofaciale misvormingen... Zoals gespleten lippen ja. en hemelten. Dat is uh, ja, ook wel heel boeiend. Ja. Want je hebt wel eens verteld van die uh, mensen... die zo'n gespleten gehemelte hebben... dat dat helemaal aan het begin van, de, van, de, begin van ja. het embryo misgaat... Nou ja, de neurale buis die, die aan het einde niet helemaal gesloten raakt. Want op een gegeven moment heb je dus die blastula gastra, hebben we het al eerder over gehad... en uiteindelijk heb je de neurulatie, dan ontstaat dan er een buis die uit de, waarvan de wand uit drie lagen bestaat. Dat uh, endoderm, uh, uh, mesoderm en, en ectoderm. En die, die, maar die buis die is in het begin open en die sluit zich. En sluit die nou niet helemaal, of op een bepaald plekje niet... Dan uh, dus de, de, de minst erge vorm is inderdaad die, die, de uh, mm -hmm. En Maar wat veel erger is, is spina bifida. Oftewel het open ruggetje. En dat is nog steeds met het leven verenigbaar als je zo'n kind krijgt. Maar die moet dan wel gelijk uh, acuut geopereerd worden. En dat moet gesloten worden. En uh, dat heeft toch wel een hele hoop andere consequenties ook. Maar inderdaad, uh, dat is dus uh, een evolutionair probleempje. Tenminste, een, ja, een, een foutje in de aanleg. Ja, ja. En dit kwam maar trouwens uit het laatste nieuws. Uh, van de, dat is een krant hier in Vlaanderen. En die, en die verschijnt toch elke dag weer. Het is nooit echt het laatste nieuws. Nee. Dat was ja, een... tot het. Het wezen van menige. Ja, ik vond het in het begin ook een, de... een, een wat rare titel voor een krant, het laatste nieuws. Maar de... het is ook de meest schreeuwerige, want dat is een partner van het Algemeen Dagblad. Als je dat wat zegt, dat is ook. Oh een... ja, ja, ja, ja, ja. De websites zijn identiek en ik denk ook de inhoud een beetje zo. Lichte kost, maar toch wel goede journalisten en zo. Ja, ja. Maar ja, je vertelde verhalen over die genen en zo... dat ze dus nu hebben geïdentificeerd hoe die gezichtsaanleg is. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, uh, CRISPR-Cas9. Dus uiteindelijk kan dat ook getweekt worden. Dus die opgezwollen lippen, die, dat kan dan misschien wel permanent worden. En die malle, uh, strakke... Uh, al die aanpassingen die al die meisjes willen, zal ik maar zeggen. Toch? Ja, nee, want ik las, ja, dat... nu, ik las in de Telegraaf dat Sylvie Meis, die is vooral in Nederland heel bekend, uh, die laat zich volop ja. verbouwen. Die maakt nu zelfs reclame voor een Duitse firma... die die, dus, uh, ja, die siliconen met die spuitjes uh, verkoopt. En, uh, en die kunnen alles, aan, alles een beetje opvullen. Een beetje hier, een beetje daar. Maar je vraagt je toch ja. af hoe die er over 10 of 15 of 20 jaar uit gaat zien. Want het, uh, ja, het is nog niet niet echt bekend, ah, die... ja, want wat nou ja, siliconen echt. gaan natuurlijk, ja, als je kijkt, siliconen gaan enorm lang mee, dus dat betekent sterker nog, die die die, die hebben nog halveringstijd bijna, dat vergaat bijna niet. Mm. Dus ik kan me zo voorstellen dat een volgende beschaving iets van ons vindt en ze vinden zeg maar de overblijfselen van laten we zeggen Michael Jackson en ze vinden eigenlijk alleen gelatine, dus een soort gelei, die dus zeg maar de wat oorspronkelijk zeg maar al die aanpassingen zijn geweest met, met al dat... Uh, ja, uh, het, het, wat dat betreft is het natuurlijk een heel vreemd uh, verhaal eigenlijk. Maar het is inderdaad wel... Uh, ik vind het wel bedenkelijk zoals men zich tegenwoordig laat modificeren. Je hebt ook op YouTube de nodige filmpjes die laten zien wat, hoe het fout kan gaan. En de consequenties zijn dan vaak vreselijk. En je hebt dan ook nog mensen die, die niet van opgeven weten... en tot in hoge leeftijd door blijven gaan zich zo te laten verbouwen dat ze denken dat ze aantrekkelijk zijn. Ja, dat ja. is vaak gewoon potsierlijk. Dat is gewoon potsierlijk bij tijd en wijle. Ja, je ziet inderdaad... Dus ja, wat uh, moet je wel... daarmee? Nee, ja, ik, ik zag het laatste kijken naar een... Uh, ja, mijn vrouw keek daarnaar. Het was een Australische... Uh, van die mensen die zo op de eerste dag met elkaar trouwen. Hein? Dus ze zoeken een aantal uh, oh, ja. mensen uit en zo. Uh, married, uh, without, uh, whatever... Nou, en die Australische versie... Dat, ik kon daar niet naar kijken. Want de helft van de meiden die ze daar hadden gevonden... die hadden allemaal uh, lippen die nog groter waren... dan vroeger in uh, bepaalde cartoons of zo. Uh, van, als ze dan... Mensen lieten zien uit andere werelddelen. Ja. En dat was gewoon te absurd. Van, uh, en dat, en, ja, maar ik denk als je dan iedere dag naar jezelf in de spiegel kijkt, ja, dan ga je dat kennelijk op de een of andere manier toch mooi vinden. Maar wat ik me afvroeg, zou dat ja. spul niet op een gegeven moment ook gaan reizen door je lichaam? Dat je het zeg maar hier ergens. Dat gebeurt ook. Ja? Ja, dat, dat gebeurt ook, met name de, de borstimplantaten. Daarvan, daar zijn er een, nogal wat problemen mee. Er zijn een aantal fabrikanten die uh, toch een slecht product hebben geleverd. En dan kan dat gaan, gaan, zich gaan verplaatsen. En uh, de, dat, dat, dat is redelijk dramatisch. Uh, of uh, de, de, de prothese zelf lek, uh, raakt lek. En de losse siliconen die gaan zich in lagen bevinden en dergelijke. Hm. Daar word je gewoon hartstikke ziek van. Maar het is inderdaad waar dat sommige mensen het gewoon niet meer zien. Kijk... Uh... Er is niks mis met plastische chirurgie als je praat over reconstructieve chirurgie. Mm -hmm. uh, en het kan, uh, daar kan ik wel wat mee, maar inderdaad. So, ken, je haar, ken je haar nog, Lolo Ferrari? Ze is inmiddels <lacht> overleden. <lacht> ja, ja, dat was de natte droom van iedere puber. Het, uh, uh, uh, zeg maar het Italiaanse uiervrouwtje. <lacht> Waarbij dus alle zonnes zones dus tot uh, gepimpt waren, tot beyond belief. Met, met borsten zo groot als meloenen en uh, lippen waar je. Nou, dat, dat zag het is te bizar eigenlijk. Maar ik heb begrepen eh, dat dat voornamelijk haar man was die dat wilde. En zij liet dat gewoon gebeuren. En op een gegeven moment werd ze gewoon daardoor invalide. Ze kon niks meer. Nee. Moet je je voorstellen, ga jij nou eens op straat lopen... met, met, uh, uh, met twee emmers water uh, in een band aan je nek... en die hang je voor je, voor je borst alsof je twee borsten van 8 van kilo de stuk hebt. <laughs> dat, dat, dat, dat is dramatisch voor je rug. Dat, dat, dat, en dan moet je ja, nog... Na, nog en dan moeten ze nog op naaldhakken lopen vaak. Dus dat betekent dat je zwaartepunt ook weer verschuift. Ik kan, volgens mij is dat een recept voor eeuwige rugpijn. Ja, ja, ja. ja. Dus ook, Ja, er zijn ook genoeg bekende dames... die dan beginnen met een borstvergroting... en dan eerst maar één maatje groter. Maar dan na een jaar denken ze, nou, dat is niet genoeg. En dan hup, nog eens een keer een maatje groter. Dat het dus zo incrementeel... Want ja, je, je went aan alles als je in de spiegel kijkt. Dus op een gegeven moment denk je... nou, ja. dat is toch niet groot genoeg enzovoort. Ja. maar Het is ook een ja. mega groeiende business wel, denk ik. Want de, de, de, de, de deuren worden platgelopen bij die uh, chirurgen. Hé, hey, laten we snel doorgaan naar het uh, volgende nieuwtje. Ja. Dat is dan iets minder leuk. Ook weer uit het laatste nieuws uh, in de wetenschapsafdeling. Het coronavirus kan de hersenen binnensluipen via de neus. Hm. Een, een nieuwe studie. Griezelig. Ja, uh, dat komt uit het Garité Universiteitsmedicine Berlin. Uh, geeft aan weer hoe SARS-CoV-2 erin slaagt om tot in onze hersenen te geraken... En dat is uh, pas bekendgemaakt in Nature Neuroscience. En uh, dat verklaart ook waarom je uh, dus veel klachten hoort van mensen die, dus uh, COVID hebben gehad. Of het nog hebben. Die, die echt moeite hebben met nadenken. en, en, uh, Zeker. en, en verminderde hersenfunctie, echt. Dus uh, dat is nu dan aangetoond dat het inderdaad direct vanuit de neus. Want het is natuurlijk een korte. Uh, en ze vermoeden ja, dat. Ja, via problemen... de heukzene, denk ik. Ja. Dus ja. uh, kunnen problemen optreden, zoals geheugen en reukverlies, hoofdpijn, beroertes, psychoses en andere uh, dingen die helemaal mis kunnen gaan, gewoon door, uh, door COVID. De die ziekte die blijft ja. maar boeien en elke keer nieuwe gezichten tonen. Dat nou, ja, zou ook verklaren: je hoort ook vaak van uh, een van de typische symptomen van, uh, waar het mee begint, is uh, smaak- en reukverlies. Nou, dat zou dan aardig kunnen aansluiten aan dit, want als dus het virus, en het is trouwens niet het enige virus die dit kan, er zijn ook andere virussen die ja, dat kunnen. Die staan, uh, als als die, die zeg maar via de, de, de reukzenuw, uh, dus in, in, je, in je neus, heb je die, uh, dat is dus het orgaan, orgaan van Jacobsen, dat zijn die reukgevoelige cellen. En die komen uit in een de reukzenuw. Dat is een van de elf hersenzenuwen. Mm -hmm. En die kunnen dus zeg maar, via die zenuw naar binnen piepen, zal ik maar zeggen. Ja. En dat zou dan misschien ook wel verklaren dat smaak- en reukverlies. Nee, nee want hier die staat onder zeggen. andere het herpes-simplex-virus en rabies, hè, hondsdolheid, ah, ja. die, die, die doen Toen dat maar. ook. Dus uh, ja, het is toch weer dat we weer iets meer weten van, uh, van corona en alle ellende die dat aanricht. Hey? Ja, ja, dat is, het begint toch wel een, een, een bizar verhaal te worden. Dit wordt toch wel een pandemie die we in honderd jaar niet gaan vergeten. Nee, nee, zeker niet. En, uh, dat is, uh, ja, zoals onze ouders de oorlog hebben meegemaakt en dat soort dingen. Dat zal, uh, dit zal bij ons... Maar ja, nu beginnen ze overal met die vaccins, maar dat is toch ook weer... Ja, ik ja. vandaag ook weer dat van uh, die, die uh, AstraZeneca, dat, dat daar toch wel heel rare dingen mee aan de hand zijn geweest. Ook met slechte communicatie. En werkt het nou wel of niet? En ze hebben dan mensen per ongeluk. Uh, zeg maar een halve dosis gegeven en dan anderen weer een hele dosis. En dan blijkt dat die mensen die die halve dosis die halve kreeg, ja. dat het beter werkte. Ja. <laughs> nu zijn ze dus ja. allemaal aan het uitzoeken waarom. Want ze hebben geen idee waarom eigenlijk. Ja. Maar, maar dat, is, dat is met ieder nieuw virus natuurlijk... Uh, de, de, waar, wat echt nog nooit in, in een populatie is geweest. Het kan ook zomaar zijn dat het maar drie maanden werkt of zo. Ja, ja. En dan? Ja. Uh, uh, of, dat het gewoon, uh, ja, of dat het uiteindelijk uh, uh, zeg maar veel uh, bi bizarre bijwerking op de lange termijn heeft. Dat weet natuurlijk ook nog niet. Ja. Maar met name hoe lang het werkt, dat is ook nog maar een dingetje. Dus, dus uh, er is nog veel onbekend. Zeker weten. Dus we moeten dus... afwachten. We zijn nog niet out of the woods, zoals ze in het Engels uh, zeggen. Dus we gaan nog wel wat meemaken, nee. denk ik. Nee. Hey, in de, ondertussen, ik, ik, ik weet niet of jij het hoort... maar uh, er is hier wat zenuwachtig getrappel. Ja. Uh, want die beesten zijn we nu een paar weken uh, hebben moeten passeren. We <laughs> konden er uh, geen aandacht aan geven, maar ze zijn er weer volop, nee. hoor. Ja, ja, ja, rustig ja, also, maar. Die, die, <laughs> die komen willen daar? gemolken worden. Ja, en uh, ja, Philippe kan er niet bij zijn helaas. Nogmaals voor alle fans. Die is uh, vanwege wat omstandigheden tijdelijk onbeschikbaar. Het gaat goed met hem hoor. Hij leeft en alles. Het is niet dat hij covid heeft of doodziek is. Maar het is gewoon uh, nu even niet mogelijk om uh, hele shows mee te doen. Maar hij heeft toch de moeite genomen om hier een kleine bijdrage te leveren. Met name zijn haiku's die eigenlijk wel onvergetelijk zijn. Hier is Philippe. Dag, van Dag, Mario, beste luisteraar. Ik kan er eventjes niet bij zijn live, maar ik kan nog wel steeds rijmen en dichten zonder mijn gat op te lichten. Nee. Ik heb voor jullie een haiku geschreven voor aflevering 53. Hier, in het westen, hebben we nooit echte tijd, maar wel horloges. Even kijken, ja... Ja, ze staan rechtop, die koeien. Gaan ze weer high? Ja. Yes. Oopsieke, ze zijn hartstikke high geworden. Dat was Filip met de uh, haiku. Dat uh... was weer een mooie. Ja, absoluut. Ja, uh, ja die man gaat uh, zijn hersenen blijven nogal goed functioneren. En nu maar hopen dat het met de rest absoluut. ook gauw in orde komt. Eh, dan yes. eh, gaan we snel door naar het volgende onderwerp. En dat zal worden de... Techniek van de Week. Wat we kunnen. Ja. ja. Wat we allemaal kunnen zeg, maar, ik, maar nu heb je wel een heel vreemd ding. Want volgens mij gaan we het nu over de TL-buis hebben, gewoon. Dat is toch niet zo'n heel bijzonder. Onder andere, <laughs> uh, uh, over nee, nou ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. De, de, uh, kijk, je hebt fluorescentielampen en die hebben een heel breed scala van toepassingen. Uh, onder andere een TL-buis, maar ook een spaarlamp werkt zo. Maar je komt ook al gauw terecht in uh, de microscopie. En in de biologie komt dat, kom je terecht, want uh, wat, wat gebeurt er nou? Als we, als we een eenvoudige telbuis nemen, uh, dat is een gasontladingslamp. Dus dat betekent dat de buitenkant is bedekt met een fluoroserende stof. En het is gevuld met edelgas. Mm -hmm. Nou, uh, argon of krypton of noem het maar op. En wat gebeurt er dan? Je, je, je zet de spanning op, er vindt een gasontlading plaats waardoor uh, de, uh, de kwikdamp die erin zit... Uh, ultraviolet licht gaat uitzenden. En als dat, dat, dat, als dat, zeg maar, dat ultraviolet licht uitzendt... dan wordt dat in die fluorescerende laag omgezet in zichtbaar licht. Zo so far, so good. Dat is, vind je dus ook in een, uh, in, in, een, in, bijvoorbeeld in een spaarlamp. Die werkt eigenlijk precies hetzelfde. Want wat gebeurt er nou... Uh, dat zie je dus ook in de fluorescentiemicroscopie. Want je hebt dat misschien wel eens gezien op een plaatje. Of bij, uh, er is dan weer iets gevonden. En dan zie je die prachtige neonachtige plaatjes... met een helverlichte celkern met, met, met, in, in het rood. En de organellen, de onderdelen, in, in verlicht neongroen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Want wat gebeurt er dan? Uh, je hebt een hele, een hele een, een hoeveelheid licht wat bijzonder sterk is. Dat is dusdanig sterk. Dat het de fluorescerende stof kan aanslaan. Wat gebeurt er? Die edelgassen die hebben een, een volledig gevulde cel. En die fluorescerende stoffen die hebben ook natuurlijk verschillen... Uh, met, met, uh, die uh, nagenoeg gevuld zijn. Maar dat hoeft niet per se. En die energie is zo sterk van dat licht... dat uh, er een, een elektron uit die buitenste schil geslagen wordt. Met zoveel geweld gaat dat. Wow. Maar dat ding dat vloept weer terug. En met de terugvloepen produceert hij ook weer energie in de vorm van licht. Maar nu komt het licht van een andere nanofrequentie. En dat is dus ook hoe een, fluor, hoe een fluorescerende microscoop werkt. Een fluorescentiemicroscoop. Je hebt een, een lamp aan de achterkant die een enorme klap licht geeft. En meestal een xenon of een uh, uh, kwikdamp quick, uh, lamp. En, uh, de, en dat is dus met een vlamboog. Daar kan je niet in kijken. Dat zit helemaal ingepakt. Dat is gigantisch sterk. Nou, die uh, slaat als het ware de elektronen aan in het preparaat wat je wilt bekijken. Nou, en uh, die, dus die elektronen worden uit die buitenste schillen geramd. Uh, die vloepen weer terug en die stralen weer een, uh, een licht uit... van een andere frequentie, nanofrequentie, dan, dan, dan, dan, dan, dat, dan dat licht, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En jij kijkt dan door een filter heen dat alleen maar die frequentie doorlaat... die uit, uh, uit dat preparaat komt wat aangeslagen wordt. Ah, ja. En dat is in wezen de essentie van een, een fluorescentiemicroscoop. Eigenlijk is het een soort veredelde tl uh, uh, balkprincipe Maar dan, uh, zoals de wetenschap hem gebruikt. En uh, dat heeft ook het einde betekend van, van de meest uh, normaal van de gangbare microscopen. Want het is een super makkelijke techniek. Je hebt DNA-markers nodig en je ziet gelijk wat er aan de hand is. Je hoeft niet door preparaten heen. Dus het heeft een enorme, uh, zeker in de medische wereld, enorm veel betekend. Okay. En dat, dat allemaal dankzij die ene fluorescentielamp, zal ik maar zeggen. Want het principe dat, dat is al van 1935 uh, is, is het uh, zeg maar bedacht uh, en daarvoor was het al theoretisch, werd het al verondersteld. Dus al met al is fluorescensie, uh, de fluorescensielamp heeft best wel heel veel betekend voor, uh, voor de wetenschap en oh. dat is uh, wat ik wilde vertellen. U luistert naar de praattafel Wetenschap op woensdag met Ossie Ozier en Reget. Ja, nog even om u te herinneren aan waar u mee bezig bent. Maar ja, dat wist u waarschijnlijk wel. Maar ja, ik heb hier zo mijn jingeltjes en die moet ik af en toe even spelen. Dus hé, uh, hey. maar uh, ja, het is wel zo natuurlijk dat nu de klassieke TL-buis is ook alweer snel geschiedenis aan het worden. Want die wordt overal nu vervangen ja. door TL, uh, door LED eigenlijk, door, door LED. Want ja. dan heb je die starters niet meer nodig, want die, die vreten nogal wat stroom. Uh, het was vroeger zelfs Zeker. zo dat zo'n sporthal, als ze die aanstaken... dat kostte dan wel gauw zo'n 20 euro per keer dat je die uh, boel aanzette. Omdat die, ja. uh, de, want om, om die eerste spanning er doorheen te jagen... moet je via een condensator moet je eerst uh, stroom opbouwen. En dan zo'n condensator heeft de neiging als die helemaal vol is... om dan in één keer zijn lading uh, te lossen. En, en, en, dan, en, ja, en als die een beetje versleten is, dan krijg je dat geknipper. Ook dat het een paar keer moest uh, knipperen voordat het echt uh, brandde. Maar ja, ook de fluorescentielamp, de spaarlamp... die we daar een aantal jaren hebben gehad... en die bleek dan helemaal niet zo besparend te zijn. Want om die dingen te maken het uh, best heel veel energie. En plus dat ze vol zaten zeker. met gevaarlijke rotzooi, uh, kwik en weet ik het allemaal. Ja, zware metalen, zeker. Dus absoluut. Ja. Dus ja, maar dus de wat LED dat betreft is... Ja, zeg het is. Ja, de LED heeft het inderdaad. De LED heeft de macht overgenomen, zou je kunnen zeggen. Het is echt een van de weinige lichtbronnen die echt ook nagenoeg alle energie omzetten in zichtbaar licht. Ja. Bij een gloeilampen bij de, is het slechts 5% er is, gaat verloren door warmte. En zelfs bij spaarlampen is dat nog, nog aanzienlijk mm. steeds. Dus, dus de LED is uh, wat dat betreft natuurlijk fantastisch. Meneer Luis, ik heb alles vervangen inmiddels en ik ben er hartstikke tevreden over. En het is tegenwoordig ook, hoe zeg je dat, een mooi licht. Want in het begin van de eerste ledlampen, dat was van dat koude enge, dat was niet mooi. Maar tegenwoordig is dat gewoon, alle problemen zijn opgelost, zal ik maar zeggen. Ja, en het ja. heeft natuurlijk ook een enorme lange uh, gebruiksduur. Dat moet we ook even niet vergeten. Dat dus is waar. Je gaat er heel lang mee doen. Ja. Ja, dat ja, is inderdaad ja. waar. En waar het ook een enorm verschil aan het maken is, in, uh, waar ik zelf in werk, is in theater. Want uh, ja, als je in een theater komt, boven dat podium, dan hangen vaak tientallen lampen. En ja, dat waren vroeger gewoon uh, normale lampen van 1 uh, of twee kilowatt. En dan inderdaad 5% procent is licht, maar de rest is hitte, dus... Als dat allemaal even ja. aanstond, dan hoefde je helemaal geen verwarming meer te maken. En die lampen werden dan ook gloeiend heet. Maar daar, daar zijn nu ook volop uh, de leds aan het overnemen. En die dus inderdaad de standaard uh, vervangen van die lampen. En dat uh, scheelt ja. enorm in de kosten van uh, stroom. Dus op een jaarbasis voor een ja. theater. Uh, het is nog een beetje duur in de aanschaf. Maar uh, dat is ook aan het zakken. Dus uh, Dat zijn serieuze uh, leds is... van... Ja, 60 en 100 ja, En het is ook functioneler. En je hebt ook het voordeel dat je veel meer kleuren kan produceren. gradiënten, wat je dus... Uh, met, met die oude paar 64's en dergelijke... Dat, dat was dat natuurlijk allemaal niet zo. Nee. Dus het is ook nee. nog eens flexibeler volgens mij geworden. Ja, maar daar zit toch een maar aan. Want uh, kijk, vroeger werd ze, of tenminste dat nog steeds wel hoor, met, met die voorzetfilters, hè, gels, die, waarmee je dan uh, lampen ging kleuren. Ja. Dus die werden die filters erin geschoven. Maar. Als je dus nu in een theater komt en je zegt ik wil 063 hebben... dat is een soort rood, of ik wil 201, dat is een soort blauw... dan weet je altijd van dat is die kleur rood en dat is die kleur dit. Maar nu met die leds die je zo kan mengen, dat is nooit exact... Dus er zijn nog heel veel... Okay. Uh, ja, er zijn best wel lichtdesigners die daar wat dat betreft... toch nog wel zweren bij de gels. Omdat vooral met dans en uh, van die speciale stukken... luistert dat nogal nauw. Eh. Met het mengen van die kleuren. Ja. Dus ja, ja, er zijn allemaal weer kleinigheidjes die, die, die, die toch wel weer... Uh, het is niet altijd een, helemaal een uh, feestverhaal, weet je wel. Hé, hey, uh, nee. nee. Wow! Nog meer wetenschap op ja. woensdag. Uh, uh, we hebben het gehad over de techniek van de week. Nu, uh, daar hebben we nog niet echt een jingeltje voor. Uh, dat moeten we nog maken. Want we hebben dus uh, eerst gehad uh, de, de onterecht verguisde wetenschappers. Of uh, wat was dat? Just. En daarna hebben we de nou, nou, terecht verguisde wetenschappers gehad. <laughs> nou, daar zijn we ook een <laughs> beetje doorheen. Dus nu zijn we toegekomen aan de vergeten wetenschappers. Dat zijn mensen die iets belangrijks hebben gedaan... en die dan toch een beetje in de vergeethoek zijn geraakt. En wat doen wij? Wij halen die er absoluut uit... Dus ja, deze keer maar dan uh, zonder jingle. Maar uh, ik zou zeggen, gewoon maar beginnen. En, en ja, je hebt de, de eerste die je hebt opgerakeld... dat is een Frederick Banting. Dus uh, vertel ons maar eens even ja. waarom we die man moeten onvergeten. Ja, nou ja, het is natuurlijk het is een wetenschapper. Hij is geboren in uh, 1891 uh, en... Uh, hij uh, uh, he heeft altijd veel onderzoek gedaan. En hij uh, kwam eigenlijk... Hij is in het leger. Uh, uh, heeft, hij zijn, uh, heeft hij de nodige ongelukken gehad. Waardoor zijn arm het op een gegeven moment niet meer deed. En weet ik het allemaal. Maar vanaf 1920 deed hij onderzoek. En hij ontdekte, samen met iemand anders, Charles Best... dat je insuline uh, uit de uh, alvleesklier van honden kon halen. En enigszins kon isoleren. <laughs> Uh, en die insuline, dat heeft nogal wat betekend. Want daarvoor kon men er niets mee. Want als, dat, dat wordt gemaakt in de alvleesklier. En die alvleesklier, dat is zowel een endocrine als een exocrine klier. Dat wil dus zeggen, exocrine, omdat die dus uh, spijsverteringszappen... via een buis, de, de, de ductus uh, pancreaticus... Uh, dat gaat naar het, uh, je twaalfvingerige darm, je duodenum. Dat zijn die spijsverteringssappen. Mm -hmm. uh, dus, uh, die, uh, met name trypt, uh, amylase, dat, uh, dat uh, breekt de suikertjes af. Lipase breken de vetten af. En ook trypsinogeen, dat is een voorloperstof dat kan uiteindelijk eiwitten afbreken. Uh, maar in die alvleesklier zitten ook allerlei plekjes en dat, uh, van cellen... en die worden de eilandjes van Langerhans genoemd. En die doen iets heel bijzonders... Die produceren uh, insuline en glucagon. En dat is een endocrine klier. Dat wil zeggen, die lozen hun product niet via een buis naar je lichaam, maar die lozen rechtstreeks in het bloed. Oké. Okay. Nou, uh, dus, dus toen dacht die, uh, die meneer Benting van nou, weet je wat we doen? We binden uh, zo'n buis af. Wat gebeurt er dan? Alles, wat zeg ik nou, die alvleesklier, die die sappen produceert, dat gedeelte gaat helemaal dood. Maar die eilandjes van hans, die blijven het gewoon nog doen. Uh -huh. en, dat was een, uh, en dat was voor het eerst dat ze de mogelijkheid hadden: van nou, dat gaan we zo doen. Bij honden, nou, die beesten die werden er ongetwijfeld niet vrolijk van. Maar uiteindelijk hielden ze dus een, een pancreas over... die alleen nog maar bestond uit die eilandjes van Langerhans en, en daar konden ze dus die insuline uit uh, trekken. Toen werd ook uiteindelijk duidelijk wat je daarmee kon doen. En insuline, net als glucagon... die regelen zeg maar in ons lichaam uh, ons bloedsuikerniveau. Ja, als je ja. pizza eet en je gaat dan gelijk op de bank een uurtje knorren... dan heb je die energie niet nodig. En dan, dan wordt dankzij een stofje insuline wordt dat opgeslagen in de vorm van glycogenen in je spieren of in je, uh, of in je lever. En ga je hardlopen, dan heb je die, die bloedsuiker weer nodig, die energie. En dan wordt het met dat glucagon weer vrijgemaakt. Het dus is dus een, ja, ja. een, een, een bloedsuikermechanisme. Precies. En, de sleutel daarvan, uh, uh, en de sleutel daarvan is dus die insuline en glucagon. En zo heeft zeg maar, meneer Benting. Uh, en ook met meneer Best, die deed daar ook aan mee deels... maar het was toch voornamelijk Benton die dat helemaal heeft uitgevogeld... is dus de vader geworden eigenlijk van uh, de bestrijding van diabetes in de wereld. En als je nu kijkt hoeveel mensen er obees zijn... en kijk, als je kijkt naar die ongelooflijke golf uh, uh, mensen die diabetes type 2 hebben... die ouderdomssuiker, nou, dat is het duur woord voor dikke mensensuiker... Uh, uh, dan moeten we toch wel eens een beetje stilstaan bij die man. Want die man heeft ervoor gezorgd uh, dat je dus nu behandeld kan worden. Okay. En dat is dus inderdaad een, een, een, een, iemand die iets heeft bedacht... waar de hele wereld mee van doen heeft. En niemand weet eigenlijk meer, tenminste het gebegonen publiek... weet eigenlijk niet meer wie die man is geweest. Nou, dat was dus inderdaad meneer Frederick Grant Bunting. En als een het verhaal vind ik zelf... Kijk eens, dat verdient een applausje. En, uh, de link in de show notes uh, gaat ook naar de Wikipedia natuurlijk. De, de, de bijbel van onze kennis is dat er intussen. En, maar ik zie hier dan wel dat ze op een gegeven moment... want ja, en die arme hondjes, uh, daar kwam ook wel een eind aan. Maar ze zijn er eigenlijk achtergekomen... dat ze dat ook van geslachte kalveren konden isoleren, de insuline. Hè? Dus... Uiteindelijk, ja. Dat was de, dat, ja toen, toen, werd, toen is het min of meer geprobeerd in productie te brengen. Mm -hmm. dus, uh, en, en, en, en die kalveren die konden, ze hadden ook een manier gevonden. dat ze dus de, de, de werkzame stof konden oogsten. zonder uh, die beesten om zeep te hoeven helpen. Ja. En uiteindelijk hebben ze toen in 1922 de eerste patiënt daarmee uh, behandeld. En tenminste, de, de eerste, dat, moet niet, dat is niet helemaal waar. Want ze hebben het ook wel meer gedaan. Maar dit is de eerste geslaagde versie, zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> uh, dus ja, ja, dus dat. Dus, en dat is toch wel wat, want daarvoor uh, ging je gewoon dood. Ja. En zo was het. Ja, ja. Dus, dus god, daarom is... uh, moeten we echt even een beetje eer betonen aan uh, meneer uh, Banting. En hier stond dan toevallig. Uh, Zeker. Uh, hij heeft daar een Nobelprijs voor gekregen natuurlijk. Dat is wel een serieuze opsteker. En uh, ja, dankzij de insuline werd het mogelijk dus om inderdaad mensen te behandelen. En dan hij kreeg dus in 1923 een Nobelprijs voor de geneeskunde. Tegen zijn zin moest hij die prijs delen met het hoofd van het laboratorium. Oh, yeah. Waar, dus die, die hoofd, dat, het was alleen maar hoofd. Dat was gewoon een rondlopend hoofd en zo. Ja. Die deed verder niks, maar die moest dat delen met hem. Omdat hij het hiermee ja. niet eens was en meende dat Best... die partner die je net noemde, meer verdiensten had in dit onderzoek... besloot hij de geldprijs te delen met Charles Best. Ja. Zo is dat. Ja. Nou, dat is te, dan is het ook nog eens een hele aardige vent eigenlijk. Ja, nou ja, een goed mens. Ik denk ja, wie goed doet, goed ja. ontmoet. Zo, hey, we, Zo raak... is het. we raken er lekker door. Dat was de vergeten wetenschapper meneer Frederik Benting. En uh, ja, we raken dan vanzelf aan het volgende onderwerp. En dat is de levensvorm. Oh ja, nee, dat moet ik zelf niet zeggen. Levensvorm van de week. Ja, er zijn tal van levensvormen die de aarde met ons delen. En sommige doen je echt wel verbazen van hoe kan het nou? En dit zou je op het eerste gezicht zeggen. Nou, dat is niet zo'n heel raar beest. Het, het is, we gaan het hebben over het vogelbekdier. Uh, ja, dat is een ja. beetje een soort bever met een eendensnuit als het ware. Maar Mario, er is meer aan de hand. Want het is inderdaad een heel vreemd beest eigenlijk, hè? Het is een alien. Het is uh, platypus wordt hij ook wel genoemd. Dat is een dier dat komt voornamelijk in, in Oost-Australië -Oost voor in Tasmanië. Het is een alien. Het is een zoogdier. Als je zoogdieren neemt, oftewel mammalia in het Latijn. Dan, eh, dan, dat zijn zeg maar, de dieren die hun met melk hun jong zogen. Je hebt ja. de zoogdieren, je hebt vogels, je hebt de vissen, je hebt de reptielen, je hebt de amfibieën. En heb je ze gehad? Die zoogdieren die, heb je in die, die zijn levendbarend. De, de, de zoogdier is in principe levendbarend. Dat bedoel jij? eigenlijk? Nou, van... niet. Uh, nou, nee, nee. Ik, ik probeer het nog verder uit te leggen. Uh, je, dat zou je zo kunnen zeggen. Je hebt zeg maar de placenta dieren bij de zoogdieren, dat zijn wij. Dus alle dieren die, die uh, nou ja, daar kan je alles bij voorstellen. Je hebt uh, de, uh, uh, de buidelzoogdieren. Dat zijn de marsipulalia. Die hebben dus uh, uh, de, waarbij dus, zeg maar, uh, het, uh, het beestje gezoogd wordt in een buidel. Dus niet uh, zoals bij de mens uh, een baarmoederverhaal en uiteindelijk uh, komt volwassen uh, uit. Uh, tenminste, het wordt geboren en dan wordt het gezoogd. Maar bij buideldieren kruipt de larve als het ware bij de geboorte. Is het, is het twee keer niks. En het, het, het kruipt naar boven de buidel in en gaat daar verder met groeien. Mm -hmm. En dat zijn bij elkaar die twee groepen, de buideldieren en de zoogdieren. Die zijn 99,998% van alle zoogdieren van de wereld. En dan heb je ook nog een derde groepje. En dat zijn de cloaca-dieren. En daar zit dat vogelbekdier bij, samen met drie hele exotische mierenegels. Dat zijn dat uh, uh, uh, uh, zijn aliens, in de zin van. Ze hebben, uh, het is een soort overgangsvorm tussen zeg uh, maar primitievere dieren en moderne zo zoogdieren. Uh, het, het, het, als je kijkt naar dat beest, daar klopt ook helemaal niks van. Het heeft geen tepels, dus de melk welt op uit de buik. Via gewoon onderhuidse melkkleertjes. En het jong likt het daar dan een beetje vanaf. <lacht> het heeft een, een, een, een vetopslag in de staart. Dat, nou, dat kan ik ook wel mee. Het is zo'n beetje het enige zoogdier ter wereld wat gifstekels heeft. Het mannetje heeft bij de achterpoten hele serieuze gifstekels zitten. Waarmee die, waarmee, hij, is, hij is niet agressief, maar daar word je niet vrolijk van als je daarmee gestoken wordt. En het is een eierleggend zoogdier. Ja. Dus het legt eieren. Nou, hoe, vreemd, hoe vreemd is dat? Dus, dus dat, is natuurlijk, dat zijn hele primitieve eh, zeg maar, kenmerken van zoogdieren. Dat is een soort voorloper zoogdier. Dat is dus antiek. Maar wat dan weer uiterst eh, geavanceerd is aan dat dier... dat is die wonderlijke bek. Ja. Die wonderlijke eendenbek die zit bomvol met sensoren. Hij jaagt ook, het mannetje jaagt voornamelijk... Uh, het, het jaagt ook met ogen en oren dicht en met alleen de bek. Op, op visjes en weet ik het allemaal, op, op kleine schaaldiertjes en dergelijke. Daar zitten, in die bek zitten verschillende types sensoren. Het belangrijkste zijn, uh, uh, uh, zijn de sensoren die zich richten op... Uh, uh, potentiaalverschillen in de elektriciteit in het water... Dat kunnen haaien ook. Die hebben daar die uh, ampullen van uh, Lorenzini aan de zijkant. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Dus ja, ja. Okay. verschillen ik, ik had er gisteren waarnemen. nog over uh, met mevrouw. Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, maar ze kunnen, ook dus, ze kunnen dus ook warmte... Dus denk maar aan... aan uh, uh, ze kunnen warmte toenemen. Ze kunnen drukverschillen waarnemen... En al met al is die bek een wonder van, van uh, uh, sensoren. Dat vind je in, nergens in de, hele, uh, de, in de hele zoogdierpopulatie. Vind je zo'n geavanceerde bek als wat dat beest heeft. Dus in die zin is het weer enorm geavanceerd. Dus het is natuurlijk een, een, een hele, heel bizar beest... wat, wat uh, eigenlijk gewoon uh, niet nergens anders bijpast. Het is echt een cloaca dier. Het heeft ook een cloaca. Een cloaca wil zeggen, dat hebben vogels ook. Eén gat voor alles, voor poepen, piezen en baren. Uh, eieren leggen. Uh, uh, en, en hij heeft dus een cloaca. Dus als je, dus als je hem ziet, als je het, het bekken ziet... dan denk je dat je met, met, een, met een vogel van doen hebt, zal ik maar zeggen. Dus mm. het is bij elkaar geraapt beest eigenlijk, toen hij ook uh, opgezet, ge geïntroduceerd werd in 1824... Uh, of nee, dat was daarvoor zelfs nog... Uh, toen die dus zeg maar Europa binnenkwam, toen, toen geloofde niemand dat. Dat was, dat was bij elkaar samengesteld en we worden in de maling genomen. En <laughs> dat bestaat maar, niet, maar dat bleek dus wel zo te zijn. Dus het is eigenlijk een, een, een, een alien in, in alle, alle opzichten. Het film waar die bij hoort, dat is de, de, dat, samen met die drie mierregels, dat is het, het film Monotremata... Het, dus wij zijn bij die placenta maar uh, dieren, en je hebt de buildieren... en zij zijn dan monotremata, wat zoveel betekent als dieren met één eierstok... want ze hebben wel twee eierstokken, maar de één daarvan die, die, is, die, die, is, die, is, die verschrompelt... en die andere die is echt alleen maar bedoeld om dat ei te bakken... Uh, die die dan vervolgens uitpoept, waar die dan lekker op kan gaan zitten. Dus dat zijn dus hele... <lacht> het veel vreemder dan dat zal het niet worden... Oh ja, de mannetjes hebben ook geen scrotum. De testikels zitten echt in het lichaam. Nou, dat komt ook niet voor bij zoogdieren. Uh, eigenlijk alleen bij reptielen en bij vogels. Uh, uh -huh. Dus al met al uh, uh, is het een alien. Uh, oh ja, trouwens, uh, de maag is ook niet aanwezig... want ze eten alleen maar diertjes... die gewoon in het hele traject gewoon, uh, uh, verteerd kunnen worden. En uh, uh, uh, zeg maar uh, die maag niet nodig hebben voor het malen... omdat het heel, heel gemakkelijk verteerbaar voedsel is. Nou, dat zie je ook eigenlijk bijna nergens. Dus uh, al met al uh, is het uh, zo'n beetje het meest vreemde zoogdier... wat je je kan voorstellen. Ja. Dus daar wilde ik het uh, over hebben, ja. Ja, daar hebben we het over gehad. Het <laughs> is allemaal best wel duidelijk nee, uitgelegd. Nee, en... Ik zit hier ook naar de Wikipedia te kijken. Dat is een lap. Uh, er is inderdaad nogal heel wat over te vertellen, dat beest. Uh, en dus, uh, ja, kijk, de enige natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld krokodillen. <lacht> en, ja, uh, ja. Maar uh, ja, je moet dan vooral niet zo'n beest aanhalen. Vooral niet met die gif... Uh, met die uh, nee, giftige nee. achterpoten en zo. Het is inderdaad een uh, heel, heel vreemde ding. En dus ja, je staat ook het behoort met de mieren, egels tot de kloakadieren, dieren wat je al zei. En, uh, ja, dus het is een hele vreemde, hele vreemde zaak met dat beest. En uh, ja, dat geeft je toch wel eens op je achterhoofd krabbelen... van hoe die, hoe die schepping eigenlijk, de, en de hele evolutie... hoe dat inderdaad soms hele bizarre zijwegen kan nemen, nou ja, over het algemeen zie je dat uh, we hebben natuurlijk... Uh, in de vorming van de aarde hebben we natuurlijk, is het begonnen met één continent. Dat was Pangea en dat viel toen uiteen in Australasia en uh, Gondwana. En zo zijn al die continenten ontstaan. En toen het leven ontstond zijn er ook wat evolutionaire pockets geweest. Waardoor dus, uh, uh, waardoor dus op, op sommige plekjes... Beschermd door water dieren helemaal zonder concurrentie konden, zich konden vormen en evolueren in de aliens die we af en toe zien. Mm -hmm. en, en daar is dit vogelbek die er natuurlijk ook een voorbeeld van. Dat is, dat is gewoon een die is natuurlijk ontstaan in een evolutionaire uithoek van de wereld, zal ik maar zeggen. En zo gaat dat. Ik bedoel, de, de, de Dodo was ook binnen, binnen één generatie uitgestorven, toen de eerste rattenpaardje op dat eilandje kwam. Met, met een VOC-schip. Uh, ja, die, die, die zijn geëvolueerd zonder, zonder ook maar enig, uh, uh, uh, wat je, enig uh, predator op het eiland. Helemaal niets. Nee, nee. Dus die hadden het rijk alleen. Ja, nou, maar zo gaat dat dan met die beesten uh, ja, zou ik maar zeggen. En dit beest doet je terecht verwonderen. Oh. Oh, oh. Wacht, wacht. Absoluut. Kijk hier, het hele, hele volk in de studio is allemaal ja, helemaal... Ja. helemaal, helemaal. Ja. Ja, die weten van voor en achter niet waar het allemaal over gaat. We gaan gauw door, volle tafel, maar we raken er lekker door. We gaan weer naar een van de fijnste hoogtepunten elke week. Wat ik toch wel vind, dat zijn de Ig Nobel Awards. Dat zijn de echt serieus wetenschappelijk onderzoeken. Mede van uw belastinggeld, maar misschien niet in dit land. Maar er zijn ook wel... We moeten eens kijken of dat ook Nederlanders... En uh, Vlamingen nou, kunnen vinden die ja, uh, geïgnobeld zijn. Ja. ja. Maar, uh, nou, in Nederland hebben we natuurlijk een eens moeilijker. Hè, met daar gaan we het ook wel een keer over hebben. Met die uh, necrofiele uh, uh, homoseksuele eend. <lacht> die, uh, <lacht> daar kunnen we het ook wel een keertje over gaan hebben. <lacht> ja, dat was in Nederland. een <lacht> Necrofiele homoseksuele eend. Nou ja, dat is inderdaad wel behoorlijk ja. Dat is bijna, komt in de buurt uh, van de platypus. <lacht> maar dan uh, gewoon, uh, ja. in, in de vorm van uh, Donald Duck dan, zeg maar. Uh, uh, hey. Oké, okay. ja, daar kunnen we het wel de volgende keer over hebben, ja. Ja, maar deze Ik-Nobel heeft ook wel een uh, heel mooi onderwerp en je gaat het allemaal horen in deze uh, van tevoren keurig aangemaakte bijdrage door ons uh, Mario uit Rotterdam. Yes. Hier gaan we met uh, de Ik-Nobel voor praattafel 53. De Ik-Nobelprijs van de wereld. De Ig nobelprijs voor de natuurkunde van het jaar 2000 is toegekend aan... André Geim van de Universiteit van Nijmegen en Sir Michael Barry van de Universiteit van Bristol in Engeland... voor het met behulp van magneten laten zweven van een kikker. Nee, je kunt een kikker niet magnetiseren. Is de conclusie die de meeste wetenschappers zouden hebben getrokken als ze er al ooit over hadden nagedacht over de vraag... kun je een kikker magnetiseren? De meeste wetenschappers moeten zich gelukkig prijzen... want als ze er wel over hadden nagedacht en tot die conclusie waren gekomen... en hun reputatie op het spel hadden gezet... door deze conclusie publiekelijk bekend te maken... dan hadden ze er volledig naast gezeten. De levitatie van een kikker was een force van één man. De theoretische onderbouwing was een gezamenlijke inspanning. Michael Berry legt uit... De zwevende kikker was André's experiment. Ik hoorde erover nadat ik een lezing had gegeven... over de fysica van de levitron. Een gadget waarbij een gemagnetiseerde, ronddraaiende tol... boven een gemagnetiseerde basis zweeft. Het leek mij dat de zwevende kikker en de zwevende tol waren gebaseerd op dezelfde natuurkundige principes en daarom zocht ik contact met André. Vervolgens zijn we gaan samenwerken om de uitleg die ik eerder had gevonden voor de levitron uit te breiden naar de kikker. Het is in de eerste instantie verrassend om een kikker midden in de lucht te zien hangen, de zwaartekracht volledig trotserend. De kikker wordt ondersteund door de kracht van magnetisme. De kracht is afkomstig van een hele sterke elektromagneet. De kikker kan hierdoor omhoog gedrukt worden, omdat de kikker ook een magneet is. Ze heet een hele zwakke. De kikker is intrinsiek niet magnetisch, maar wordt gemagnetiseerd door het veld van de elektromagneet. Dit wordt geïnduceerd diamagnetisme genoemd. De meeste substanties zijn diamagnetisch en André kon een scala aan objecten laten zweven, waaronder waterdruppels en hazelnoten. In principe zou je ook een mens magnetisch kunnen laten zweven. Want net als kikkers bestaan we grotendeels uit water. Het veld zou niet alleen sterker moeten zijn... maar zou ook de veel grotere massa van de mens moeten vullen... en dat is tot nu toe niet mogelijk geweest. Ik heb geen reden om te geloven dat zo'n levitatie pijnlijk of schadelijk is... maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Desondanks zou ik me enthousiast aanmelden... om als eerste mens geleviteerd te worden... Het gezien lastige aspect is te begrijpen... waarom het evenwicht van de kikker stabiel is. Dus waarom de kikker blijft hangen. De meeste natuurkundigen zouden, ten onrechte, verwachten... dat de kikker zijdelings uit het veld zou glijden en zou vallen. Ongeveer vergelijkbaar met de instabiliteit van een pen... die op de punt balanceert. Deze onjuiste verwachting is gebaseerd op een stelling... die in 1842 door Samuel Earnshaw werd bewezen... Geen enkel stationair object kan stabiel gehouden worden... door magnetisme en zwaartekracht alleen. Maar de kikker is niet stationair. Er circuleren elektronen in de atomen van het beest. Dit zijn kleine effecten, maar ze betekenen wel... dat de stelling van Earnshaw niet volledig toepasbaar is. En dit opent de mogelijkheid dat het evenwicht stabiel kan zijn. De truc is om de krachten in deze sectoren in balans te krijgen. Doe je dat fout, dan valt de kikker naar beneden. Voor de magnetische levitatie wonnen André Geim en Michael Berry in het jaar 2000 de Ig Nobelprijs voor de natuurkunde. <lacht> ja, hoe ze het ook verzinnen ja. en wat was die stelling van UN-show <laughs> of zo? Wat was dat precies? Die, die, uh, die, ja, uh, de, de stelling. Uh, Je was... hebt ook. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Uh, hmm. Wat was dat ook alweer? Oh jee, oh, ik heb hem in de hoek gedrukt. Lieve mensen, dit gebeurt echt zelden. Mario zit even verloren. Oh nee, oh nee, daar gaan we hoor. De achteruitgang is ingezet. Oh my god, dan nou weet ik het eigenlijk niet meer. Je overvalt me eventjes, moet ik zeggen. Ik dacht dat het had te maken met het, het feit dat je in een, een object niet. Uh, uh, zeg maar niet. Uh, uh, dat er altijd krachten zijn die ervoor zorgen dat, dat iets niet rechtop blijft staan. Okay. Ik moet het even opzoeken, ik weet het, niet meer. ik weet het niet meer. Dat zal voor de volgende show zijn. Want, uh, dat gaat voor de volgende keer worden. Ja, zeker weten. Want we gaan naar een van de, de smakelijkste onderdelen... en dan nu over iets waar we niet vast kunnen pakken... maar wat toch in het brein gebeurt en heel erg bepalend is. En zeker voor sommige mensen. De ongrijpbare mens... Een blik in het brein. In het brein gebeuren allerlei dingen die mensen van gedrag doen veranderen... en, en hele vreemde dingen laten doen. Maar ook, uh, ja, soms kan dat best een beetje storend zijn. En ik neem aan dat deze week uh, de, de, namelijk, we gaan het hebben over... En, en dat kent u vast allemaal wel, de arachibutyrofobie. <kijfie> Wie heeft daar nou geen last van? Ja. Leg maar eens even uit wat arachibutyrofobie is, Mario. Nou, arachibutyrofobie is de angst voor pindakaas... Nee. en dan met name de angst dat pindakaas aan het dak van de mond blijft plakken... en het moeilijk maakt om te kauwen, te ademen of te slikken. Je kan het idee hebben dat je erin kan stikken. Dat is arachibutyrofobie. Het zal je maar overkomen. Doodsangst kan je ervan krijgen. Wat, ja. Uh, ja, en dat is, dat is wel heel bijzonder. Uh, het komt voor en het komt ook best wel regelmatig voor. Het is niet zo heel exotisch. Uh, je, als je het zoekt, allemaal, ga je dat absoluut vinden op het internet. Zo, zo, en het bestaat dus gewoon. Ja, ja en heeft dat iets en, te maken met... Uh, want je hebt wel best veel mensen die allergisch zijn voor pindas. Hè? Die, vooral in het vliegtuig en zo je, moet je altijd oppassen... dat uh, mensen niet die nootjes doen. Ja. Maar zou dat daar iets mee nee, te maken inderdaad. hebben? Dat denk ik eigenlijk niet. Die, die, dat, is meer, uh, dat is echt gewoon een allergie. Dat is gewoon een lichamelijke reactie van je immuunsysteem. En je hebt natuurlijk ook nog dat. Uh, je hebt ook uh, stoffen die uh, gevaarlijk kunnen zijn in pinda's. Uh, die die aflatoxine heb je misschien wel eens van gehoord. Nee. Als je beschimmelde pinda's hebt, daar kan daar is, daar is zomaar een heel, hele gevaarlijke tussen kunnen zitten. De, kijk, ze, tegenwoordig als ze geoogst worden, dan worden ze ook gedesinfecteerd. Ze zullen ongetwijfeld door een. Uh, UV-lamp heen gaan of zo. Maar eh, ze kunnen dus ook schimmels vormen die dodelijk kunnen zijn. Maar, ja. eh, maar ik heb nooit gehoord dat als je arachibutyrofobie ara ara hebt, dat dat te linken valt aan, eh, aan zoiets. Nee, nee, maar dat het dat effect kan hetzelfde zijn. Want eh, je, je denkt dus inderdaad echt dat je eronder doorgaat of zo. ja. Ja, en er valt niet zo idioot veel uh, in, in de wetenschap over te vinden... maar ik kwam nog wel een artikeltje tegen... Over dat, uh, dat gaat over de redactie van, een, een, van Drukfout.nl. En die, die schreven... Tot voor kort zaten wij in de redactieburelen van Drukfout.nl... zelf genoeg, genoegzaam te knorren van tevredenheid... vanwege het feit dat wij tenminste nog normaal waren. We hadden immers geen van de afwijkingen... waar de rest van de wereldbevolking massaal aan lijkt te wijden. Leiden, tot we ons plotsklaps realiseerden dat het juist het feit was dat we geen afwijking hadden. Dat betekende dat we niet normaal waren. Nou, toen zijn ze gaan zoeken. Uh, wat bleek? Na enige weken intensief zoeken bleken we iets te allemaal gemeen te hebben. We hebben allemaal een enorme hekel aan pindakaas. Alleen al van de geur worden we niet goed. Maar als we het eten en dan ook nog eens dat het overal in de mond blijft plakken... is het gevoel van walging niet meer te beschrijven. Nou, zo heeft dus een hele redactie, heeft dus, uh, is dus gediagnosticeerd met arachibutyrofobie... En dat, dat hoor je. Dat is dus een, een van die dingen die, uh, die je daar dan wel van kan vinden, eigenlijk. Maar, ik vind het een mooie fobie, moet ik zeggen. De naam alleen al. Ja, maar een hele redactie. Dus is er dan ook sprake van uh, wat je wel eens hebt op scholen: dat een of ander kind die krijgt een soort angstaanval. En ineens krijgen heel veel kinderen dat zo'n soort aanstekelijkheid: van uh, zou, want dat is toch raar dat iets wat dan, dan zo'n beetje zeldzaam is, dat dan ineens. Een Hele redactie. Nou, nee want, nee, want ze hebben natuurlijk echt, ze zijn gaan zoeken van wat hebben we gemeen? Wat Heb jij dit? Heb jij dat? Uh, en uiteindelijk uh, kwamen ze erachter dat iedereen hekel had aan pindakaas. Uh, en, en, en niet een beetje, maar echt serieus. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Hmm. Oké. Okay. Dus ja, uh, nou ja, nou ja. Als iemand van onze luisteraars zoiets herkent of zo, dan mag je best... U heeft geluisterd. Oh, nee, nee, u heeft nog helemaal niet geluisterd. Nee, nee. Uh, nee. U bent nog aan het maar luisteren. Maar voor, voor, voor volgende week, uh, wat ook wel heel bijzonder is... Uh, voor volgende week heb ik ook een fobie. En uh, die, uh, die kan ik al een klein beetje laten horen... want die, uh, dat is een geluidsfragment, dat klinkt zo... Probeer dat nog eens iets Heb je die... dichterbij? Iets dichterbij nog? Uh, ja. Oké. Okay. En, dat... en wat is dat nou? <laughs> ik zou dat is weten. de angst voor lange woorden. De <laughs> angst voor lange woorden. <laughs> ah, ja. Nou, ik, ik, ik, ik spel het nog een keer af. Nog een keertje dan. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, dus uh, okay. dat gaat weer wat worden. <laughs> Nou, dit was een zen-moment voor u, beste mensen. Het was een zen-moment. Angst voor lange woorden. En, en daar hoort vast ook een hele mooie lange naam bij of zo. Nou, dat is deze naam. Zo heet, het, zo heet deze fobie. Nou ja, volgende week. Ja. Ik zou zeker terugkomen om te luisteren naar aflevering 54. Het wordt alleen maar beter elke ja. keer, hè? Uh, ja, tuurlijk. We, op... Ja, zeggen dit? Ik hoor hem al, de muziek. Ja, ja, nee, het was weer een leuke uh, uitzending, absoluut. Het was weer gezellig, hè? Ja, zeker. We missen Philippe wel. Hè. We wensen hem nogmaals al het beste. En uh, Lots van healing en uh, positieve gedachten. Want ja, het is ook wel wetenschappelijk bewezen... dat positieve gedachten kunnen uh, genezingsprocessen positief beïnvloeden. Weet je wel. En dus uh, allemaal maar even als u naar deze podcast luistert... even je ogen dicht en uh, positieve waves uh, sturen naar uh, Philippe... zodat hij uh, snel door deze ellende heen raakt en gewoon weer volop mee kan doen met de, met de Praattafel-podcast. Uh, ja. Zeker. zeker. Goh, ja, Het was een uh, hele boeiende uitzending. We hebben van Mussen die medicijnen... En, uh, en denk er nog eens aan aanstaande zondag... de 13e december, uh, ga s'avonds naar buiten... en probeer een gaatje in de wolken te vinden... En dan, als je dan een uurtje kijkt, dan zou je honderd van die meteorieten, van die. de Geminiden. Ja. Om, iets van De bang. Geminiden, ja. De Geminiden. Eh, want ze komen ook uit het sterrenbeeld, Gemini. Vandaar eh, de tweelingen, wat, wat ik zei. Van de ik naam. Ja, van, ik ben, wij, wij, ik en mezelf zijn ook tweelingen. Soms, okay. soms een beetje okay. schizofreen, dus dan zijn we al gaan met z'n vieren. Dus ja, het wordt een drukke boel hier. Um, waar vind je ons terug? Op praattafel.be uh, Daar vind je ook een link uh, om ons te mailen met eventuele vragen of opmerkingen Op Facebook zijn we te vinden, we zijn te beluisteren op Spotify, op TuneIn, Apple en Android podcasts uh, Nou ja, overal waar podcasts zijn En anders typ je maar op Google gewoon praattafel, podcast en dan de eerste twee pagina's, die zijn allemaal van ons uh, Mario, ik zou zeggen, ja, hier al een hele fijne week gewenst. En vooral gezond blijven ja. met heel die corona, want het wordt maar gekker en gekker. Want nu in België is de daling dankzij de maatregelen die verscherpt zijn, ging, was er echt een serieuze daling. Met. Maar dat is nu dan toch een beetje geplateaued. Nu, nu stokt dat, het is niet... De daling die ze graag nee. zouden willen zien. Ik weet niet hoe dat in Nederland is nu. Nou ja, we hebben gisteren hebben we de uitzending gehad met, met onze premier Mark Rutte. Die dus ging uitleggen wat dat doet hij dus als belangrijk nieuws is op de vaste dinsdag. Uh, die zegt, uh, de, het, blijft, uh, het, het is niet geniveleerd, het is niet minder geworden... het is zelfs meer geworden, dus uh, het ziet er somber uit. We, we kunnen dus uh, we, niets versoepelen. We moeten echt vast blijven houden aan de maatregelen die zijn genomen. Mm -hmm. En we moeten nog alerter zijn. En het zou zelfs kunnen zijn, als het nog verder blijft oplopen... dat er aanvullende maatregelen komen om, uh, om de boel in te dammen. En dat is natuurlijk heel vervelend met, uh, met, zeg maar die, uh, uh, met de feestdagen... Zelf ja. denk ik dat, het met, dat, dat die golf is gekomen door de hysterie van Black Friday. Ik weet niet of dat in België nog een dingetje is geweest. Ja. Maar hier waren ineens de winkelstraten vol eigenlijk. En we zijn nu precies vijf dagen verder. Dus, en we zitten nu met de gebakken peren. Ja, ja, en ook in Amerika. Maar het is toch zo raar. Hè? Van, je zou toch zeggen, mensen, je kan toch één keer zo'n kerst of een, of een, of een nieuwjaarsfeest... Dan kan je toch wel één keer gewoon alleen vieren. Wat krijg je daar nou van? Want hier hebben ze dan vooral een probleem met allemaal lockdownfeestjes. Hier in Antwerpen hebben ze de vorige oh, week ja. 19 feestjes opgebroken. zeg maar. En dat ging van Joodse ja. bruiloft. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Waar ze dan op een nee. gegeven moment binnenvielen. En daar waren ruim 100 mensen aanwezig. En ja, die verstopten zich overal. En, en, en die zelfs in de douche, achter een douchegordijn vonden ze... Een <laughs> hele badkuip vond ik het. <laughs> ja, ja. Die, uh pijp ja. te pijpenkrollen. En dan wat kroonspannen is dat uh, seksfeest in ja. Brussel. Ik weet niet of je daar iets van hebt opgepikt. Oh, uh, dat moet nee. ik nog even vermelden. Nee. Dus alweer, uh, want de politie die, uh, heeft tegenwoordig uh, lijntjes naar de pizza bezorgers. En zo gauw er ergens tien pizza's worden bezorgd... dan gaat er achter die fiets van okay. uh, dingen... gaat er gewoon een busje vol met agenten mee. Die vielen dus binnen in een, ja. een appartement in Brussel... Waar bijna veertig of zo naakte mannen, allemaal naakt, bezig waren. Met, ja. Ja, je kan je wel voorstellen wat, daar, wat voor pijp daar gerookt werd. Maar om het bij de pijp <lacht> te houden... probeerden sommigen langs de regenpijp naar buiten te komen. <lacht> en, en, In de blote hol. Erbij. <lacht> ja, en, en on top of it all... De, de, ja. een van de mensen die aangehouden werd... dat was een Hongaars lid van het Europees Parlement... Een goede vriend okay. van meneer Orban, hè, dat is onze aspirant-dictator hier, een soort uh, nep-Lukashenko. Ja, ja. En ja. deze man ja. die daar werd opgepakt was de auteur van de Hongaarse wet die uh, de, heel de homo-toestand aan banden wou leggen enzovoort. <lacht> dus... <lacht> ja, de waarheid wil dat er altijd uitkomen. Je... <lacht> <laughs> ja, nou, daar, daar, kan je, daar kom je niet meer overheen. Daar je, ja, dan ben je afgeschreven, denk ik. Dan heb je iedere vorm van geloofwaardigheid verloren, denk ik. Maar ik denk heel bizar. Maar ja, wij hebben ook van die feestjes, hè, trouwens. Die worden ook regelmatig bij ons opgerold. Ja. En dat zie je volgens mij in heel Europa. Met name de jeugd. Uh, ja, poeh. Ja, ze, ja, dat is lastig. Ze maken dus, er hier korte metten mee. Want hier is het nu zo, als je dus op een lockdownfeest wordt opgepakt... krijg je een onmiddellijke dagvaardiging voor de rechtbank. Het is niet eens meer gewoon een boete of een waarschuwing. Maar je, je moet dus echt voor een rechter verschijnen. En dat begint geloof ik bij 300 euro. En dat kan oplopen tot 5000 euro. En acht maanden gevangenisstraf. Dus ik zou zeggen... Doe maar. <laughs> Maak er een heel leuk ja, feestje van, want het komt best wel eens weer laatste zijn. <laughs> ja, de, ja, het zijn rare tijden. Nou ja. Zeker. Mario, groet en tot volgende week. Yes, tot volgende week. Hoi, hoi. U heeft geluisterd naar Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.